8 uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. Burgemeester Denis van Moerdijk wordt voorlopig vervangen door Jan Mans, tot voor kort waarnemer in Venlo en Maastricht. En daarvoor burgemeester van Enschede. Hij zat daar ten tijde van een de vuurwerkramp. Denis kondigde onlangs aan dat hij op 1 februari stopt, een paar maanden voor zijn pensionering. Hij acht zichzelf niet in staat om in de nasleep van de brand bij chemiepak leiding te geven in Moerdijk. Na de brand was er veel kritiek op het optreden van Denis en andere overheidsbestuurders, omdat ze onduidelijk waren over de risico's voor de volksgezondheid.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 Mensenrechtenorganisaties hebben de Haitiaanse regering opgeroepen hem te arresteren. Het weer dan nog: opklaringen, verdachten in het binnenland, temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt het ongeveer een graad of zes. Met vooral in het westen een paar buien. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e durft u het aan? Soms merk je het pas na jaren. Maar na een beroerte ben je niet meer wie je was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 Wat te doen als je puberzoon steeds meer gaat blowen, chillen en gamen... en hij vervolgens ook alle hulp weigert? Volgens huisarts Groentmeijer is dit een steeds groter probleem in Nederland... en moet er snel onderzoek komen. Straks een moeder en zoon in de studio... die hier uit eigen ervaring over kunnen vertellen. Nu eerst Tunesië. Het nieuws uit Tunesië gaat de hele wereld over. De vreugde over de gevluchte president Ben Ali is groot. Onder Tunesiërs in eigen land, maar ook daarbuiten. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar veel Tunesiërs wonen. Ja, de hele wereld demonstreerde mee tegen president Ben Ali... Maar Tunesiërs die in Nederland wonen, zwijgen angstvallig over het regime. Uit vrees voor represailles. Alleen de Tunesische journaliste Lamia Makadam durft wel te praten en zit hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden net uh, in het nieuws van de NOS dat de uh, interim president en de interim premier zijn uh, opgestapt. Goed nieuws? Uh, nou, uh, het was wel verwacht eigenlijk. Want uh, die mensen die wilden alles doen om hun functies te houden. Dus uh, inclusief uitstappen uh, uit de RCD. Ze hebben geluisterd naar het volk. Inderdaad. Ze doen alsof ze luisteren naar het volk. Want ze hebben geen andere keus. Nee. Ik zeg, in Nederland durft niemand iets te zeggen... die afkomstig is uit Tunesië. U wel. Waarom durft u? Um, eerst, uh, daarvoor durfde ik het ook niet eigenlijk. Dus um, het is voor mij ook nieuw om uh, te durven praten hierover... En um, dat vertrouwen in onszelf, dat moeten wij opnieuw vinden. En het is een uitdaging uh, voor ons om niet meer bang te zijn. Uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hebben daar moeite mee hebben. Want uh, ze leefden in angst Wat uh, is voor de angst? 23 jaar lang. Dus dat kan je niet in één of twee weken overwinnen. Dat heeft ook hier in tijd Nederland? Nodig. Ook hier in Nederland angst? Ook hier in Nederland. Ik was ook bang om uh, hierover te praten. Want als je, als je uh, wat hierover wat zegt... dan heb je kans dat je het land niet meer uh, binnen mag. Of dat wraak uh, wordt uh, genomen op je familieleden in Tunesië. Dus uh, dat, dat is eigenlijk de reden dat mensen niet durven uh, praten. Want daar kent u ook voorbeelden van dat dat daadwerkelijk gebeurt? Het uh, gebeurt dagelijks. Het gebeurt uh, regelmatig. Maar u zwijgt niet meer. En nee. zijn er dan repressants geweest? Zijn er dan dingen gebeurd? Dat ik, Bent uh, u gestraft, als het ware? Of uw familie? Ik, ik, ben, uh, ik ben eerder niet gestraft. Ik was wel bang om gestraft te worden. Uh, dat is uh, gelukkig niet gebeurd. Maar ik ken wel mensen die gestraft werden. Uh, ik ken een jurk? journalist in Frankrijk uh, die uh, wat, heeft wat uh, uitgelaten uh, en uh, uitlatingen gedaan over het regime in Tunesië. En toen hij teruggegaan naar Tunesië werd hij opgepakt... en uh, de gevangenis in gegooid voor zes maanden lang. Dus daar was ik ook zelf bak voor. Maar heeft u het gevoel dat u echt in de gaten wordt gehouden hier in Nederland? Ja. Op wat voor manier dan? Hier uh, wordt gewoon in de gaten gehouden. Dat, dat weten wij allemaal. Alle Tunesiërs weten dat ze in de gaten worden gehouden. Maar hoe merkt u dat dan? Dat voel je, dat, dat, dat hoor je van andere mensen. Dat autocensuur is ook groot bij ons. Dat hebben ze zo ver gekregen bij ons... dat je ook zelf, jezelf in de gaten houdt. Al, al, al houden ze je niet in de gaten... dan denk je toch dat ze jou in de gaten houden. Maar zijn er concrete dingen gebeurd dat u denkt... ja, ik word dus inderdaad in de gaten gehouden? Er zijn wel wat concrete dingen gebeurd. Misschien niet bij mij, maar bij andere mensen die ik ken. Wat dan? Um, dat bijvoorbeeld uh, iemand uh, een column schreef uh, in de krant. Uh, en uh, die column was binnen twee uh, dagen naar Tunesië gegaan. Vertaald naar het Arabisch en uh, naar Tunesië gegaan. En uh, dat soort dingen. Dus uh, uh, mensen worden gewoon in de gaten gehouden. Maar het is, meer, het is meer een gevoel dat u in de gaten gehouden? Uzelf bedoel het ik? Het is een gevoel, maar het is ook een werkelijkheid. Want... Uh, um, je bent zelfs voor, uh, bang voor mensen die uh, close zijn. Hè? Voor vrienden en, en uh, mensen om je heen. Uh, dat ze jou verraden. Dus niemand vertrouwt de ander. En je kan iets zeggen tegen een Tunezer... En uh, vervolgens uh, stapt hij daarmee naar uh, de ambassade bijvoorbeeld... of uh, de autoriteiten in Tunesië. Of... Dus mensen zijn altijd voorzichtig met wat ze zeggen. U ook? Nog steeds ik hier was, in Nederland? Ik was altijd voorzichtig. Ik durfde misschien ietsje meer dan anderen. Uh, nu durf ik wel veel meer. Absoluut. Maar u heeft dus niet Tunesiërs hier in Nederland opgezocht eigenlijk... omdat u ook bang was om dingen te, te delen met elkaar? Ik ken wel wat Tunesiërs. Maar vertrouwt u die dan? Nee. Wat erg. Ja. Zo erg is het. En vertrouwt u andere mensen wel? Ik vertrouw andere mensen wel. Ja? Ja, zeker. Andere nationaliteiten, andere ja. Nederlanders en zo, die vertrouw ik zeker wel. Ja, ja. Maar Tunesiërs uh, ben ik wel bang dat ze dan uh, toch wel uh, mij verraden op een van de manieren. Ja, ja. Heeft u ooit mailtjes gekregen of dit soort dingen, toch wat concretere dingen... Um, een uh, voorbeeld. Uh, toen de revolutie in Tunesië is begonnen... schreef ik op Facebook uh, naar een vriend. Een Tunesisch vriend die ook in Nederland woont. Uh, hora, het, is, uh, het komt goed met ons uh, volk. Uh, die is de straat op gegaan. Ik kreeg geen reactie, want hij is bang dat ik hem en het ja, ja. uh, lokker ben. Ja, ja. Zo ver gaat het. Zo ver gaat het. Nou zijn er in andere landen... Bijvoorbeeld in Zwitserland wel demonstraties. Hè? Um, ook andere Europese landen. Uw zus in Zwitserland gaat bijvoorbeeld wel demonstreren daar. Ja. Um, geldt dat daar dan niet, die angst? Uh, die zijn. Ja, uh, de meeste mensen die Tunesiërs uh, die in Zwitserland wonen, dat zijn de vluchtelingen. Dus die zijn uh, niet bang, want ze mogen sowieso het land niet uh, meer. Uh, nee, want in. u bent geen vluchteling. Hè? Ik u ben bent ooit een student. U bent nee, het land dat, dat wil dus... De kans en uh, de mogelijkheid om terug te gaan naar Tunesië, uh, die, die wilde ik graag houden. Ik wilde geen risico nemen. De situatie nu hè, in uh, Tunesië, um, laten we even het geluid horen van de revolutie. Ja. Want op 15 januari gingen uw landgenoten massaal de straat op en dat klonk zo. Maar de afgelopen dagen hing er een grimmige sfeer. In de straten van Tunis heerste anarchie. Er was traangas, er werd met scherp geschoten. Het hielp niet meer dat president Ben Ali zijn regering naar huis stuurde... en de noodtoestand uitriep. De Tunesiërs wilden maar één ding. We hopen dat dit het begin van de democratie is. The of the we hopen dat we onze president electeren. Tunesië is de autoritaire president Ben Ali zat. Ja, uw neven, oom, stantes die wonen daar nog. Wat vertellen zij tegen u? Ze zijn bang. Nog steeds. Ja? Ja. Er is natuurlijk nog steeds couvre-feu, dat is een avondklok. Ja. Dus niemand mag uh, na zes uur s avonds naar uh, buiten. Uh, ze hebben weinig voedsel, winkels zijn dicht. Uh, weinig melk, suiker, olie en dat soort dingen. Dus ze voelen, ze voelen zich bang. En er... Ze weten niet uh, of dit lang gaat duren. Of het echt doorzet, of er echt democratie komt, bedoelt u? Die hoop is er wel. Iedereen hoopt dat het uh, wel uh, uiteindelijk uh, democratie, uh, een democratische land gaat worden. Maar waar zijn ze dan nu concreet bang voor? Dat ze weinig uh, te eten krijgen, dat ze geschoten worden. Uh, uh, de angst is ook dat niemand hen beschermt, want de politie is, uh, is uh, uit de straten teruggetrokken. En er is niemand die nee. uh, mensen in de gaten houdt. Een soort anarchie eigenlijk. Ja, precies. Is er iets in u dat eigenlijk nu daar ook wil zijn? Of ik daar wil zijn? Absoluut, heel graag. Ik zou daar naartoe willen gaan. Ik, ik heb zelfs gebeld naar mijn familie om te zeggen dat ik kom maar. Ze hebben gezegd, nee kom maar, nog niet. <laughs> het is nog niet weilig. Nee? Ja. Maar u wilt het wel meemaken Ik, ik wil eigenlijk? het meemaken, absoluut. Ik wil het niet missen. Maar waarom gaat u dan niet? Omdat het uh, nog steeds niet veilig is uh, daar. En ik kan uh, niks veranderen. Ik kan de straat niet eens op. Dus als ik uh, daar naartoe ga, dan zit ik thuis. Net als hier. Ja. Ik wil graag uh, straks gaan. Als het veilig is, ik wil ja. meeveren. Als die democratie er is. Als de democratie er is. Ja. Absoluut. U, heeft daar, uh, u bent daar opgegroeid in ja. Tunesië. Mm -hmm. um, die gehate man, die Ben Ali. Ja. Um, wat merkt u als kind van die dreiging? Als kind merk je niks natuurlijk. Nee? Maar later als student ja. uh, op de universiteit merkte ik heel veel. Uh, je mag niet demonstreren. Uh, je mag niet vrij zijn in wat je zegt. Uh, Want als je dat wel deed? Als je dat doet ga je de gevangenis in gelijk. Heeft zonder u dat meegemaakt? Pardon? Heeft u dat meegemaakt? Ik ben niet uh, de gevangenis in gegaan. Ik werd wel een keer door de politie uh, opgepakt voor een gedicht. Voor een gedicht? ja. Wat was dat voor gedicht? Ik heb een gedicht gepubliceerd uh, en dat was uh, een beetje te ver voor hen. Want het over vrijheid, dat was niet eens over uh, uh, de dictatuur of wat dan ook. Het was gewoon dat ik uh, um, uh, pleit voor vrijheid. En, uh, en, uh, en wat is er gebeurd? U bent opgepakt en verder? Uh, van 12 uur middags tot zes uur s avonds in het politie politiebureau geweest... En wat maak je dan mee? Niks eigenlijk. Ze wilden mij alleen, alleen maar bang maken. Zodat ik het niet nog een keer doe. Ja, ja. Maar de, op het moment dat je wat ouder wordt hè, en studeert... Mm -hmm. uh, dan zijn dat de verhalen van je medestudenten. Dat ze uiteindelijk... Iets hebben gezegd tegen dat regime, ze zijn opgepakt en in de gevangenis gezet. Ja. En daarna deden ze het niet meer, want dan was het toch. De meesten zijn het land uitgegaan. Nadat ze de gevangenis uit zijn gegaan, zijn ze ook niet meer in Tunesië geweest. geweest. Iedereen heeft gekozen om naar het buitenland te gaan. Want als je eenmaal de gevangenis in gaat. Uh, kom je vrij en dan, moet je, dan ben je ook niet helemaal vrij. Dan moet je dagelijks naar het politiebureau om te tekenen. En soms twee keer per dag, één keer in de ochtend, één keer in de middag. Dan ben je nog steeds niet vrij eigenlijk. En als u nu aan Tunesië denkt, hè, welk beeld komt er dan bij u op van die tijd? Uh, toen was het vreselijk, maar nu heb ik heel veel hoop en ik ben heel blij dat het zover is uh, gegaan en zover is gekomen met het Tunesische volk. En uh, we verheugen ons, wij willen graag het democratische land meemaken. Ja. Ik ben blij dat ik dat ga uh, meemaken. D nou ja, dat ja, is dan absoluut. nog de vraag, toch? Pardon? Dat is dan nog de vraag of dat daadwerkelijk Nou, ik denk dat het wel uh, de goede kant gaat, hoor. Het kan niet meer misgaan. Mensen zijn bewust van wat er gebeurd is en wat nog moet gebeuren. Dus, en, en, en ze houden alles in de gaten. En daarom is ook vandaag de interimregering uit elkaar gevallen. Uh, het, het, gaat, het mag niet meer misgaan. U hoopt en gelooft in een, een goede afloop. Ja. Na dit gesprek, hè, bent u dan toch ook extra alert? Nee hoor, nee, nee, nee. Ik ben niet meer bang. Nee? Nee, die angst is ineens uh, weg. Als je ziet uh, dat mensen doodgeschoten worden, dan ben je niet meer bang eigenlijk. Want wat kan, wat kan erger dan dat gebeuren? Nou ja, dat u doodgeschoten wordt of uw familie. Ja, dan ben repressies. ik een van die, van die mensen, dan, ben, dan heb ik dat eer eigenlijk. Want uh, uiteindelijk moeten mensen doodvallen zodat, uh, Zo zodat het met de anderen beter wordt. Dan voelt u het echt? In Zo voel ik het echt nu. Nadat ik zag dat de mensen werden daar doodgeschoten dacht ik van het komt me niet schelen als ik ook doodgeschoten word. Het is toch. Uh, wij, en daarom is het eigenlijk ook zo ver gegaan en gelukt. Want iedereen ging zo denken zoals ik nu denk. Echt? We gaan echt? echt ja, ik ga ervoor. Het kost wat het kost. En die Tunesiërs die nu niet uh, degene zijn die u vertrouwt, deze fase. Is dat iets waarvan u denkt, ja, uiteindelijk zal ik die ook gewoon de dingen vertellen zoals ik ze denk? Ik denk dat het nu uh, nog te vroeg voor. Ik denk dat mensen moeten uh, tijd hebben om uh, te leren met elkaar vertrouwen. Uh, ik denk dat dat nog uh, even kan duren, hoor. En mensen u... zijn nog steeds bang. En sommige mensen denken zelfs dat hij terugkomt. Dat die dictatuur terugkomt. Ze nou, dus geloven niet dat hij voorgoed weg is. Nee, maar u wel? Nee, hij komt niet meer terug. Wij zorgen dat hij niet meer terugkomt. Hij gaat naar uh, het gerechtshof. Ja. En, dan en gaat u terug dan naar Tunesië? Uh, ik ga terug naar Om Tunesië. Om te blijven daar? Nee, niet, nee, nee. Ik, ik, ik, uh, ik heb kinderen hier. En, uh, okay. De liefde heeft ik, u hier gebracht. Ik heb liefde he? ja. hier. Ik, blijven, nee, dus, dus. ik blijf. Als het maar goed komt met uw land. Ik blijf, maar ik hou Tunesië wel in de gaten. Dus, uh, ik, ik heb nog steeds die band sterk met Tunesië. Ja. Hartelijk dank, Lamia ja. uh, Makadam. Journalist dus voor de Wereldomroep. En zelf afkomstig uit Tunesië. En dan laten we hopen op de democratie. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margareet Rijntjes. Steeds meer jongens verliezen zichzelf in een lusteloze houding. School, werk, het lukt allemaal niet. Het enige wat ze nog doen is blowen, chillen en gamen. Een Diemense huisarts bestookt de media met zijn vraag om onderzoek... naar wat er nou toch aan de hand is met die jongens. Vandaag in twee dingen het verhaal van een moeder en zoon. Marieke en Roberto, hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we eens eerst even die oproep van die Diemense huisarts Hans Guntmeijer beluisteren. Ja, ik ben huisarts. Het was me de laatste jaren ongelooflijk opgevallen. En dan praat ik over de laatste tien jaar... dat jongens tussen de 15 en de 25 grofweg zo vaak depressief waren. En wat zit er nou achter... Ze zijn hun richting kwijt, ze weten niet meer wat ze willen worden. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in hobby's. En dat overmaat van rand gaan ze blowen. Nou was blowen vroeger misschien wat onschuldig... maar tegenwoordig is dat een zwaar spul met die nederwiet. Daardoor worden ze nog passiever en ze komen in een soort cirkel terecht... tot wanhoop van hunzelf en van anderen. Ze zitten maar thuis, ze doen niks meer. En ik denk dat ze moeite hebben om hun eigen positie, hun eigen identiteit te vinden... Uh, deze groep wordt ook wat mij betreft niet voldoende herkend. Deze jongens komen ook niet bij de psychiater terecht, want dat willen ze helemaal niet. Ze willen eigenlijk helemaal niks. Dus ik denk dat dat de reden is waarom dat zo uh, onder de aarde bedekt is gebleven. Nou, ik, ik vind het een serieus probleem. En ik denk dat het heel nuttig is om daar eens wat onderzoek naar te starten. Als het mij zo liggen, zou het morgen moeten beginnen. Ja, Marieke, was uw zoon zoals deze huisarts beschrijft? Um, ja, met het verschil dat hij wel geholpen wilde worden op een gegeven moment. Ja. Maar daar hebben we ons wel heel erg voor in moeten zetten. Ja, want Roberto, uh, wat deed jij de hele dag? Nou, wat ik de hele dag deed. Um, ja, ik hoorde gewoon naar school te gaan. En ja, dat was ik gewoon totaal niet. Ik uh, was met vrienden, we waren een paar op Park Schouwburg in, het of in de buurt. En ja, daar gingen we eigenlijk... Altijd naartoe. Blouwen? Blouwen. Ach, ja, gewoon chillen zoals je net al zei natuurlijk. En hoeveel joints per dag? Um, nou, dat is niet echt een inschatting die je concreet kan maken, maar... Maar dat weet je toch nog wel, of niet? Ja, meestal zijn het wel rond de tien, maar de ene moment is het... Per dag? Niet... Tien per dag? Ja, per dag wel. Zo? Ja, ik, ja het, de ene moment is meer, want dan heb je natuurlijk meer geld. En het andere moment is dit weer minder, want dan heb je natuurlijk minder geld. Of iemand anders uit de groep, die heeft geld. En ja, zo... Heb je elke dag, is dat, kan je dat niet echt concreet benoemen? Zeg maar maar uh, niet echt een zoon waarmee je lekker communiceert na tien uh, joints, kan ik me voorstellen. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, je moest ook altijd goed kijken wie er binnenkwam. En, Wat uh, bedoelt u? Nou, ja, ik sprak zelf altijd uh, van twee personen. Je moest kijken naar je keukentafel, wie erbij je zat. En de ene keer was het je eigen kind, en de andere keer was het het verslaafde kind. Dus daar moest je voor jezelf een heel goed onderscheid in maken. Had je een goede kind aan tafel zitten, dan kon je een gesprek voeren. Heb je echt je kind wat stoont is, dan hoef je niks te beginnen. Want nee. daar kan, kan je niks mee beginnen. Nee. En wat deed u vervolgens met, met zo'n zoon die dus elke dag op deze manier nou ja, vaak aan tafel zat? Nou, op allerlei manieren hebben we getracht om hulp te krijgen. We zijn eigenlijk als eerste bij de school langs gegaan... om te kijken of hij er überhaupt wel wat van bakte. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Daar hebben we, is hij op een gegeven moment in een zorgteam geplaatst... waar iemand van de Breider bij aangesloten ja. was... En uh, die hebben hem onder handen genomen. Maar het management van de school, die hebben het eigenlijk opgegeven. En die hebben op een gegeven moment gezegd... Uh, terry, mag hier niet op school blijven? En wat deed dat dan met u? Want u probeerde dus hulp te krijgen. Dat lukte eerst een hele tijd niet. Nee, heel lang niet. En wat, wat, wat dacht u dan over uzelf? Want dat doet iets met, met je als moeder, ja, kan ik precies. Nou Ja, Je ziet je kind hoe langer hoe verder afglijden. En je praat dus niet over een paar weken. Maar je praat echt over een goed, dik schooljaar, mm -hmm. zeg maar. En... Uh, ja, op een gegeven moment de stap genomen om met z'n allen naar de huisarts te gaan. Dus Terry zelf mee, vader mee. Maar de huisarts bij ons, de, de hele goede huisarts, geen kwaad woord over. Maar die vond uh, zelf uh, dat het zijn eigen schuld was. En? Was dat ook zo? Uh, ja, grotendeels wel, ja. Want waarom deed je het? Um, nou, toen ik op een gegeven moment begonnen was, toen had ik natuurlijk uh, heel veel problemen aan mijn hoofd. Ik kwam achter mijn seksuele geaardheid. Ik ging verhuizen, ik kreeg opeens een nieuwe plek. Ik had een nieuwe school. ja, Mijn eigen plek die ik vroeger altijd had, die was op dat moment gewoon echt helemaal weg. En ja, toen was het voor mij dat ik zoveel problemen had. En toen dacht ik van, nou, misschien is blowen uit nieuwsgierigheid. Misschien komt zo mijn problemen of gaan mijn problemen weg. Ja, dat was dus eerst ook wel zo waardoor ik steeds meer ging blowen. Ja, na een tijdje accepteerde ik me dus mijn seksuele geaardheid. Want jouw seksuele geaardheid? Wat is het? Uh, homoseksueel, ja. ja. En dat vond je moeilijk om te accepteren? Ja, voor mij was het voor heel, of, ja, toch wel echt heel moeilijk. Ja. Want als ik vroeger op de basisschool werd, ik heel veel gepest daarmee. Omdat ik ja, van de vroeger altijd wel signalen gaf, zeg maar. Mm -hmm. En ja, dat was voor mij een soort van bevestiging vanuit het verleden. En dat... Ja, met die blow, met al die joints kon je gewoon je problemen vergeten. Ja, op dat moment dacht je, dacht je er gewoon niet aan. Je vergat het niet, maar je dacht er niet meer aan. Je kon makkelijker afleiding vinden. Hè? Ja. En was je depressief? Nee, depressief, nee. Nee, maar nee. je wilde gewoon afleiding aan. Je wilde, Ik wilde er afleiding... gewoon niet aan denken. Ik wilde er niet aan denken. Nee. nee. En had je het gevoel dat je hulp nodig had? Want... Bij het begin niet. Uh, mijn mijn homoseksualiteit heb ik later wel te sprake gebracht. Bij je moeder? Nee, niet bij mijn moeder. Dat had ik bij mijn oom gedaan, want mm -hmm. die was ook homoseksueel. En ja, ik dacht, als iemand mij kan helpen, dan is hij het. Ja. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb toen een heel goed gesprek met hem gehad. En ja, naarmate heb ik dat zo zelf kunnen accepteren. In die tijd heb ik het ook of heb ik het gezegd tegen mijn vriendin op dat moment... En ja, dat was op een gegeven moment, dacht ik daar niet meer aan of ik accepteerde net zeg maar dat ik homoseksueel was. En zij ook? Ja, hun ook. Of naar iedereen waar ik nu, aan wie ik het verteld heb in ieder geval, ja. die accepteerde het. Ja. En dat geeft ook wel een heel goed gevoel dat je dan nu toch wel daarvan af bent. Zeg maar. ja. Ja. ja, want uiteindelijk um, ben je in een, in een zorgcircuit terechtgekomen, om maar Klopt. zo te zeggen. Ja. Wat was het moment dat je dacht, of misschien u wel moeder Marieke. En nu kan het gewoon langer, niet langer. Nu moet er echt wat gebeuren. Maar hoe is dat gegaan? Nou, er zijn natuurlijk wel uh, menige aanvaringen geweest thuis. En op een gegeven moment, uh, ja, ik heb nog meer kinderen... Die, die gaan er gewoon onder lijden. Je hele gezin gaat er onder lijden. En uh, via een uh, toeval ben ik in aanraking gekomen met een uh, politieagent... die eigenlijk kinderen heeft van dezelfde leeftijd... en die voor dezelfde problematiek stond... En die zei van, ja, er is nu maar één oplossing. En dat is hem gewoon, zet hem de deur maar uit. Want toen had ik al jeugdzorg gebeld en hulpinstanties gebeld... of ik alsjeblieft hulp kon krijgen. Maar dan sta je niet geregistreerd, dus dan word je niet geholpen. Politie kwam wel af en toe om te kijken of de situatie onder controle was. Maar dan werd er gesproken en dan uh, gingen ja. ze weer weg. Die konden maar het doen. advies van die politieagenten, <lacht> dat heeft u de ogen doen openen... en u dacht, dat ga ik doen? Ja. Nou ja, ja, dat het is, ja, dat lijkt alsof je geamputeerd wordt, hoor. Het is niet, uh, het is niet niks. Nee. En toen heb ik op een gegeven moment echt gezegd van... en nu ga je eruit. En je kan zelf spullen pakken en anders doe ik het. En dat heb je gedaan? In zekere zin wel, ja. Of niet? Ja, ik ben wel weggegaan, dat klopt. Maar wat bedoel je met in zekere zin? Nou, ik ben toen wel weggegaan. Uh, na een hele toestand natuurlijk. Heel hele gerust gehad op dat moment. Met gielen en schoppen en... Ja? Ja. Nou, de tranen liepen op dat moment wel echt over mijn wangen. Maar het was voor mij niet van, hé, hey, ik moet nu uh, stoppen met het blauwen. Dat was het dan weer net niet. Um, ik heb toen ook nog een nacht buiten geslapen met een vriend van mij. En ja, later kon ik, was ik naar mijn oom gegaan dan, die ook helemaal homoseksueel mm -hmm. was. Naar hem ben ik toegegaan en daar heb ik een week, uh, ben ik toen een week verbleven. Ja, wist u dat? Ja, oké. Okay. Ja, ga door. En toen mocht ik, uh, of toen had ik mijn moeder gebeld, en toen kwam ik dus in een gesprek. Ik zou met mijn oom en mijn ouders in gesprek gaan. Nou, dat zijn we toen gaan doen en toen mocht ik thuis blijven. Maar het idee was dat, dat je iets ging doen aan je, aan je verslaving. Was ja. dat de deal? Ja. Dan Nie mocht hij weer helemaal. naar huis komen? Ja, precies. Ja, dus je, laat hem, je probeert ze op een gegeven moment een beetje gemanipuleerd het goede pad op te duwen. Van Dan heeft hij eigenlijk geen uh, opties meer. En dan moet hij wel kiezen voor de behandeling. Ja, want dat, uh, je bent nu bijna klaar met je behandeling. Je Klopt. bloot ook niet meer. Nee. Maar je wordt daar nog wel geholpen. Ja. Um, is het zo dat jij nu het gevoel hebt dat je de boel onder controle hebt? Ja. ja. U ook? Ja, ja, absoluut. Ja, het is... Het is um, het is niet alleen uh, het blowen. Hè. Voor Terry is het alleen het blauwe, Maar uh, Terry is opgenomen in de mistral. In de mistral. En uh, die... Uh, behandelen ook alcoholverslaafde kinderen... Mm -hmm. en uh, drugsverslaafde kinderen. Dus het is, het is een veel groter omvattend probleem. En het is, alcoholisme is een sociaal... maatschappelijk aanvaarde verslaving. Mm -hmm. En... Daar proberen ze de, de kern van de oorzaak die proberen ze te behandelen... Ja. en gewoon weer het, uh, het goede karakter van het kind naar boven te ja. krijgen. Nou is het zo dat die Diemense huisarts, hè, die Groenmeijer, die zegt, er zijn nog veel meer jongeren zoals jij. Dat is ook zo. Hè? Ik bedoel, we ja. hebben dat programma gehad, ook uh, Family Matters... en daar zit ja. je ook een heleboel van die jongeren... Klopt. Uh, die ook een uh, verslavingsprobleem hadden vaak. Ja. Uh, dus kortom, je bent niet de enige... Ja. Maar zo'n onderzoek. hè? Uh, hij wil weten, wat is daar nou aan te doen? Eerst moeten we het even inventariseren. Hoeveel mensen zijn dat er... En wat is er nou toch aan die hand met de jongeren? Zou jij een antwoord hebben aan hem? Hoe kunnen we jongens zoals jij... zonder ze op straat te zitten... helpen? Uh, ja, het is vrijwel een machteloze situatie. Je kan vrij weinig doen. Er is altijd één, ding wat, of er is altijd één antwoord van mij gebleven. En dat is dat je, je kind... het moet laten ervaren. Kijk, je, je, elke kind of elke jongen die gebruikt, die haalt er een kick uit. En op het moment dat jij hem dus bij, bij de breider of bij de jeugd... Ja, maar hoe krijg je hem daar? Want dat is de grote vraag. Want jij wilde ook helemaal niet. Kijk, je moeder heeft uiteindelijk uit ja, huis gezet. En toen ging het balletje rollen. Is, moet dat altijd, denk je? Is nee. er niet iets anders te voorzien? Nee, daar, omdat, die, ja, omdat je dus sowieso al de spanning hebt bij het gebruiken. En dan ook nog, omdat het steeds meer... Uh, je mag het niet doen. Je, het wordt, uh, wordt uh, je... Ja, verboden machten verboden ja en ja dan wordt het dus alleen maar leuker en dan ga ja. je er nog groter Nou en dus uit. hoe hoe kunnen we dit dan doorbreken die visieuze cirkel ja, heb jij een is, antwoord sowieso is, is openheid naar mijn idee wel het belangrijkst en je kent vrijwel Niks doen, alleen de, erover blijven praten en het kind zelf laten ervaren. Ja, het kind of... moet het echt willen, hè? Rijken. Ja, absoluut. Ja. Maar heb jij een idee hoe je dit... Want jij hebt nu uiteindelijk... Hè? Je nou, hebt, uh... het, zijn, het, zijn, het is niet op te lossen met één idee. Het is uh, meerdere factoren. En daar heb je de ouders voor nodig, ook als ze niet gescheiden zijn. En daar heb je de scholen voor nodig en de zorgteams daaromheen. Ja, de zorg uiteindelijk toch beter. Natuurlijk, die zijn gespecialiseerd erin dat dit kunnen wij ja. niet handelen. Maar goed, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat zo'n jongere zelf gemotiveerd is, want dat is essentieel. Ja, absoluut. absoluut. Want die moeder ja. kan schreeuwen wat ze wil, maar als de jongen het niet wil, lukt het niet. He? Nee, klopt. Roberto? Nee. Klopt. Je moest het zelf willen, hè? Ik moest het zelf willen. Ja. En gelukkig is dat gelukt. Nou, eindigen ja. we toch hartstikke positief. Heel Daarom. veel sterkte in de rest van je ja, leven. Dankjewel. Met de afronding van, van je... Project of ja, uh, behandeling moet ik zeggen. Ja. Hartelijk dank, Marieke en Roberto. En uh, nou succes dus in die laatste fase. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover twee dingen. Morgenavond zijn we er niet. Dan is het de klassieke Ajax veienoord uh, Eerst volgende uitzending is dus donderdag met Govert van Brakel. Gesprekken terug te luisteren op onze site dingen.nl en straks Willemijn Veenhoven met uh, BN Today. Waar gaan we naar luisteren, Willemijn? Nou, onder andere naar PvdA Frans Timmermans, die boos is op wat er is uitgelekt uh, via Wikileaks. En nu wil hij een debat en een brief van Roosentaal. En dat komt hij hier zo meteen vertellen. Uh, na het nieuws van half negen, hier is Dick de Haak: Radio 1, het NOS Journaal.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 9, dinsdag 18 januari. Goedenavond. De partij van de arbeid is boos over wat ze allemaal terugvinden in die documenten van WikiLeaks en Tweede Kamerlid Frans Timmermans die legt zo meteen uit wat het probleem is. Uh, mensen met aandelen van Apple die hielden vanmiddag hun hart vast... want Apple-baas Steve Jobs is ziek. En wat zijn invloed is op het bedrijf en op die aandelenkoers? Dat is vrij groot, dat hoor je zo meteen. En wat vinden bekende Rotterdammers van het vertrek van Don Leo bij Feyenoord? Dat ook zo meteen. En onze Joris die ging naar een erotische tentoonstelling in het oorlogsmuseum. En dat is grappig, want ik heb ook in het leger gezeten als dienstplichtig militair... Maar waarschijnlijk had ik mijn ogen in mijn zakken zitten. Want ik heb nog nooit iets van erotiek of romantiek kunnen vinden. Maar het is er blijkbaar wel. Ja, dat uh, zou je zo van jongens. Ah, ik heb een mental picture <laughs> in mijn hoofd. Van Joris oh. in het leger en morgen. En weg. En weg. Lucky King dan. Ja, Goedenavond. Ja, zometeen meteen op vijf met nieuws over Leo Beenhakker. Die is weg bij Feyenoord. Over een minuut meer daarover in het sportnieuws. Verder zijn de varkensboeren boos. Want ze krijgen te weinig geld voor hun wandelende karbonaatjes. De beesten in Flevoland, de grote grazers... die hebben nu meer ruimte in het Oostvadersbos. Um, want daar mogen ze nu ook naartoe. En opstelten is pissig. Want de bonnenquota moet nu echt, echt, echt, echt, echt weg. Het moet nu zo zijn... Dat uh, alle korpschefs zonder uitzondering orde op zaken stellen en zorgen dat er geen enkel misverstand meer bestaat. Zometeen meer in top 5 van Ranking the News na 9 uur. Dankjewel. Elke dag bellen we met interessante mensen over hun dag. Vandaag beginnen we met misdaadschrijver Thomas Ros. Berlusconi heeft 14 minnaressen die zich tegen betaling voor hem verkleden als politieagentes en verpleegsters. Het zal wel afkeurenswaardig zijn. maar dat is wel een beetje wat ik mis in de Nederlandse politiek. bij mensen als Wim Kok, Jan-Peter Balkenende. of Mark Rutte. En Italië is toch lid van de G8 ook? Ach, wat mis ik Prins Bernard toch elke dag? En de dag van schrijfster Naima el Bezas. Revolutie in Tunesië. Vraag me af het in Marokko aan de beurt is. Velen als ik worden mond doodgemaakt van de kans op vervolging en marteling in dat land. Ook hier is een geheime dienst actief. Ik laat me niet censureren. En lingo-presentatrice Lucille Werner. Het tv-programma Kippies is ook dit jaar weer eind augustus te zien. Kinderen tot en met 12 jaar met een lichamelijke handicap... laten zien wat ze allemaal kunnen en strijden... om kinderambassadeur van Nederland te worden. Kinderen kunnen zich aanmelden via ketties.nl. Ja, en presentator Art Royakkers verraste iedereen al eerder... door ze van de NOS naar net 5 te gaan. En nu gaat hij van net 5 naar de AVRO. Waarom, dat hoor je zo. En ook of hij nou in de is. Eerst, Art, wat heb jij gedaan vandaag... Hallo! Hi! Joohoo! Hart! Ja, oh, ja, ja, uh, ja dat ben je hoor. Ja. Ja, ik ben op drie Hi. manieren met jou verbonden. Via een microfoon, via een telefoon en ook nog mentaal volgens mij. Dus ik heb helemaal niets verstaan van wat je zei. <laughs> ik vroeg wat je hebt gedaan vandaag in het kort. N uh, ik heb vandaag ben ik naar het theater geweest waar we nee, overmorgen uh, zo'n moslim uh, gaan, uh, gaan opnemen. Nou ja, opnemen. Het wordt live uitgezonden. Dus daar zijn we vandaag eens wezen kijken. Daarover? En meer? Met Amert-Art Royakker. Zometeen na het sportnieuws. En Dankjewel. dan ben ik minder verwarrend hoor. Ja. De man die ontzettend gewoon normaal uit zijn ogen kijkt. En hier naast me zit. En overal alles van me geeft. Gio Lippens. Nou niet overal hoor. Maar van veel dingen. Van sport in ieder geval wel een beetje. Uh, we hebben vanavond voetbal. Er wordt gevoetbald. Om de KNVB beker. Drie wedstrijden staan op programma. Een van die wedstrijden zijn we straks bij. Ook in deze uitzending. Dat is de wedstrijd tussen Telstar en NAC. En die houtkamp zit daar voor ons. En die is Velzen Zuid een beetje uitgelopen voor die wedstrijd. Afgelaaien, Gio. Het is bijna helemaal vol het stadion. Maar dat is niet zo moeilijk. Er kunnen er 3.500 in. Uh, Zo'n 3.000 mensen zitten hier te wachten op de wedstrijd tussen Telstar. Laagvlieger in de eerste divisie uh, staat uh, helemaal onderin. Op twee na laatste. En de middenmotor van de eredivisie, NAC Breda. En ze hopen een heel klein beetje toch op een stuntje hier in Velzen. Dat, uh... De ploeg van Telstar, van Jan Poortvliet, hier zou kunnen gaan stunten. Want dan mogen ze volgende week in de arena tegen Ajax gaan spelen in de kwartfinale. Nou, zover is het natuurlijk nog lang niet. Kwart voor negen, het is laat. We mogen wat later thuiskomen vanavond. Kwart voor negen begint de wedstrijd tussen Telstar en Nak uit Breda. En die houtkampioorde hem de rest van de avond ook met deze wedstrijd. Dan een transferbericht. De Engelse club Liverpool en de Duitse Hoffenheim zijn het eens geworden over de transfer van Ryan Babel. Onder de nieuwe coach Kenny Dalglish komt Babel nauwelijks aan spelen toe in Liverpool. Hij moet het nu nog zelf eens zien te worden met Hoffenheim. En dan Leo Beenhakker, er wordt veel over gesproken. Niet alleen in Rotterdam, technisch directeur. Beenhakker voelt zich respectloos behandeld door de clubleiding van Feyenoord. Hij kondigde in de Kuip vandaag aan dat hij na deze zomer vertrekt. Hij vroeg eerder aan de leiding duidelijkheid over een eventuele contractverlenging... maar die kreeg hij steeds maar niet. En dat betekent dus dat ik op dat moment me voel als een kind... Terwijl uh, alle klasgenootjes al naar huis zijn die op de laatste schooldag van het jaar van het hoofd van de school nog even te horen krijgt of die naar een volgende klas is overgegaan, ja of nee. Ik vind dat uh, niet, uh, ik heb dat uh, respectloos genoemd. Nou, uiteindelijk besloot Beenhakker dan maar om de eer aan zichzelf te houden. Directeur Erik Gudde die zei dat er emotionele gesprekken zijn geweest... maar hij wil het seizoen wel met Beenhakker afmaken. Ja, ik geloof, ik geloof wel dat, uh, dat je van deze mensen allemaal mag zeggen... dat, het, dat ze uh, in alle opzichten uh, dat, dat ze Feyenoord centraal stellen. En dat je mag verwachten ook uh, van deze mensen, inclusief van de ondergetekende... Uh, dat hij als professionals dat doet. En dat dat misschien in de maanden mei en juni is stuk lastiger wordt... dan in, in deze maand, wellicht op stadwerk. Maar ik ga ervan uit dat we die ritsel dan ook volmaken. En dan de trainer in Rotterdam, Mario Been. Die heeft even overwogen om solidair te zijn met Leo Beenhakker. En ook na dit seizoen op te stappen. Maar op verzoek van Beenhakker zelf gaat zijn vriend door als trainer na dit seizoen. En dan schaken. Anesh Giri heeft op het Tata Steel Chess Tournament... in Wijk aan Zee niet opnieuw voor een overwinning kunnen zorgen. De 16-jarige Giri zorgde gisteren nog voor een grote verrassing. Hij versloeg toen de nummer 1 van de wereld, Magnus Carlsen. En vandaag eindigde de partij tegen de Amerikaan Hikaru Nakamura in remise. Dat was de sport. Gio, dank je wel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, als er iets is dat we hebben geleerd van alle Wikileaks berichten tot nu toe... dan is het toch wel dat uh, ambtenaren en politici behoorlijk lis -lop, lis -lop, loslippig zijn tegenover de Amerikanen. Een uh, topambtenaar van buitenlandse zaken die... nee, dat weet iedereen inmiddels, die zou gevraagd hebben... of de Amerikanen alsjeblieft druk op bos konden uitoefenen... zodat hij in zou stemmen met een uh, nieuwe missie in Oeresgan. Nou, en daar is de PVDA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans boos over. Zo boos dat hij een debat wil en een brief van minister van Buitenlandse Zaken, Roosentaal. Minister Timmermans, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat nieuws, hè, dat, uh, iedereen weet het inmiddels. Die, die topambtenaar die zou hebben gesuggereerd dat de Amerikaanse minister van Financiën, die Geithner uh, bosmaars onder druk moest zetten. Uh, ja, toch dat, nog even dat heb, recapituleer. Dat is ja. geschreven in een bericht van een ambassade. Ja, ja. precies. En wat dacht u toen in dit hoorde? Nou ja, ik kon het niet geloven dat je als je je gelijk niet kan halen in de drijvenzaal, dat je dan probeert uh, via de Amerikanen een, uh, een uh, vicepremier zodanig onder druk te zetten dat hij toch uh, een andere kant op zou gaan. Ik denk niet dat dat een manier is waarop wij in Nederland willen dat we met elkaar omgaan in nee. de politiek. Nee, je kon het niet geloven. En toch gebeurde het eigenlijk allemaal onder uw neus, namelijk uh, allemaal bij buitenlandse zaken. Ja, maar dan moet ik wel bij uh, vertellen dat uh, ik geloof minister Roosentaal zojuist heeft gemeld dat het allemaal niet waar is. Dus uh, goed, we wachten rustig de brief af uh, die uh, hij naar de Kamer uh, zal sturen en daar zal hij alle feiten op een rij zetten. En dan zullen we onze conclusies trekken. De Kamer wil graag precies weten en dat geldt voor de hele Kamer uh, wat daar gezegd is en uh, door wie dat uh, ook uh, in gang is gezet. Ja, nou... Um... Uh, was er ook vandaag, ik weet niet of u één vandaag heeft gezien, uh, uh, uh, vanavond op televisie. Er was een militair historicus en die zei eigenlijk dat u die WikiLeaks berichten niet zo heel erg serieus moet nemen. Luister u even mee. Diplomaten, vooral met buitenlandse zaken, die hebben iets onderling. En die zijn dan dus vaak geneigd, vooral als ze denken dat het vertrouwelijk is, om iets meer te zeggen en iets meer hun eigen mening te geven... Uh, dan dat ze ja, in de publieke tribune zouden zeggen. Dan weten ze van elkaar dat ze dat gaan opschrijven. Want ze weten ook alle twee, als ik jou wat leuks toespeel... een leuke quote, een leuk stukje informatie... dan krijg ik van jou hopelijk ook wat terug. Ja, hij zegt eigenlijk een beetje... ja, zo wordt het spelletje een beetje gespeeld, hè? Dan wordt het nou, wel eens ja, een beetje overdreven. Ik ben zelf op diplomaat geweest, dus ik, ik weet wel hoe het spelletje gespeeld wordt. En dat klopt informatie is handelswaar in het diplomatieke verkeer. Dat klopt helemaal. Mm -hmm. En daarom voer je, dat heb ik zelf ook als staatssecretaris gedaan... als Kamerlid, voer je openhartige gesprekken met diplomaten... in de hoop uh, en de verwachting dat je van hen ook informatie terugkrijgt. En zo werkt het inderdaad. Maar hier was wel iets heel anders aan de hand. Hier was niet een diplomaat die uh, openhartig informatie uitwisselde met de Amerikanen. Hier was een diplomaat, kennelijk, volgens de Amerikanen... volgens hun berichten, die probeerde de Amerikanen... Voor het karretje te spannen van een deel van het kabinet. Um, en dat is toch wel heel iets anders. Dan ga je dus niet informatie uitwisselen. Dan ga je proberen een buitenlandse mogelijkheid uh, te gebruiken. om binnenlands politiek je gelijk te halen. Ja, dat is toch echt heel iets anders. Ja, ja en daar bent u uh, verbaasd over. Eigenlijk. Verbolgen, dat is een beter woord, hè? Oh, nou, zelfs zo verbolgen. Dat uh, Frans Timmermans het voor gezien houdt. Ik denk dat het een foutje was. We gaan hem even terugbellen. Kijken of dat lukt. Ik kan me niet voorstellen dat meneer Timmermans ding. Nou, bekijk het maar. Ja. Ja, ja, ja. Meneer Timmermans, hallo. Ja, dat waren vaste Amerikanen. <laughs> ja, tuurlijk, uiteraard. <laughs> ja, nee. Ik, ik zou u was verbolgen en toen dacht ik. Nou, u hangt op. Maar nee. Nee, wat ik nee. Wel even wilde vragen. Want. Ik bedoel, u zit in de politiek al 100.000 ja. jaar. En u was, u, u, u was ook, u, u zei het net al, ambtenaar en ook um, ja. Ja, diplomaat. diplomaat. Ja. En, maar ik als buitenstaande denk dan van... ja, dit, dit zijn toch gewoon politieke spelletjes en, en die worden gespeeld. Ja, dat, dat moet u toch ook weten. Ik, ik verbaas ja. me een klein beetje over dat iedereen zich daar zo over verbaast. Nou, dat... Ben ik toch niet met u eens? U heeft gelijk. Uh, dus iets minder dan 100.000 jaar, maar ik loop inderdaad al een hele <laughs> tijd mee. Ja. En, en, um, en natuurlijk wordt er heel veel informatie uitgewisseld. Er wordt ook verteld over posities, omdat je weet dat het vertrouwelijk behandeld wordt en niemand rekent erop dat dat via wikileaks op straat komt. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar dit is wel iets heel bijzonders. Dat had ik echt ook nog nooit uh, meegemaakt. En, en hier wordt uh, um, uh, zeg maar heel actief. Uh, een Nederlandse vicepremier, uh, ja, een beetje ondermijnd door een ambtenaar die ook voor hem moet werken. Als het waar is, hè. ik herhaal dat er maar even bij. Want ja. uh, Misschien is het niet waar, maar dat is wat de Amerikanen hebben opgeschreven. Ja, ja, ja. Even, even nog over um, wat er ook blijkt uit die Wikileaks documenten. Hè. Um, onder andere uh, dat er toch een beetje verdeeldheid was binnen de PvdA. PvdA-Kamerling IJsink zou hebben ge gezegd... van, nou ja, het heeft geen zin om Bos en Van Dam over te halen om voor Oeruzgan uh, te stemmen. Want uh, zij zijn niet open-minded. Hoe kijkt u daar nou tegenaan dat dit allemaal op straat komt te liggen? En Weet u, er is, er is um, uh, ook dat weten we niet of dat precies waar is, dat is helemaal voor rekening weer uh, van de Amerikanen, dus uh, dat weten we niet heel, heel zeker. Maar, weet u, in alle fracties, als er dit soort besluiten moeten worden genomen over militaire uitzending, et cetera, gaan die discussie inhoudelijk langs verschillende lijnen. Sommige mensen zitten daar anders in, die hebben daar een andere opvatting over en in een fractie probeer je elkaar te overtuigen en uiteindelijk kom je tot een gezamenlijke positie en die draag je dan gezamenlijk uit. Maar het is toch logisch dat over dit soort vraagstukken van leven en dood... je een inhoudelijke discussie hebt waar je verschillende argumenten weegt. Ja. Dat, is niet, dat is niet belangrijk. De uitkomst, die is belangrijk. Ja, maar het dat is iedereen... wel een beetje pijnlijk misschien dat het nu allemaal op straat ligt. Nee, dat, dat vind ik dan weer niet pijnlijk. Want ik kan u verzekeren dat dat in iedere fractie voorkomt... dat mensen aarzelingen hebben, twijfels hebben... of juist heel erg voor zijn of tegen zijn... Het gaat niet om het proces. Dat hoort bij een proces in een fractie. Daarom vergaderen we ook uh, dinsdag uh, de hele ochtend om het samen ergens over eens te worden. Waar het om gaat is, als je het eenmaal ergens over eens bent, dat je dat dan ook gezamenlijk uh, uitdraagt. Ja. Dus ik vind dat niet pijnlijk. Ik vind dat horen bij de democratie. Zit u nou stiekem, uh, tot slot, hè? zit u nou een beetje met, met samengeknepen billen te wachten wat er nog uh, over u allemaal naar boven komt? Nou, dat zou best kunnen. Dat moeten we maar uh, gewoon uh, afwachten. De Amerikanen zullen over mij ook inschattingen hebben gemaakt. Ik bedoel, Dat heb ik, uh, geloof ik, een paar maanden geleden bij uh, Paul Witteman ook al gezegd. Dat, dat kan gebeuren, want ik heb ook met hen gesproken en dat trekken ze ook hun conclusies uit. Uh, dat zullen we wel zien. Ja, nou ja, dit klinkt een beetje als ja, hier ben ik toch een beetje bang voor. Nee, ik ben er absoluut niet bang voor. Nee, nee, zo, zo begrijpt, u, begrijpt u het. Dan begrijpt u me verkeerd. Ik zeg... Of ik leg, het verkeer, ik leg het verkeerd uit, uh, dat is waarschijnlijk het geval. Ik zeg alleen maar, zij hebben uh, een, een mening over gesprekken en die ja. mening die leggen ze vast in een verslag. Um, ja, dat is voor hun rekening. Um, de feiten uh, die zijn niet voor hun rekening, dat zijn feiten. Maar meningen zijn vrij en uh, ik ben benieuwd uh, of er iets uh, naar boven komt. Uh, ik hoor het wel. Ja, ik, wel, ik ben ik ook benieuwd. er in ieder geval totaal geen zorgen over. Nou, we wachten het af. De Wikileaks zijn nog lang niet allemaal bekend. Dus wie weet. Nee, uurt. hier zijn we nog maanden zoek mee. Nog lang denk ik. niet ja. vanaf. <laughs> ja. Ja. Vindt u het ook een beetje leuk of, of, of dat niet? Nou, ik vind, weet u, het is aan de ene kant uh, pijnlijk. Uh, niet voor mij persoonlijk, maar met name voor de Amerikanen. Dat dingen die toch vertrouwelijk hadden moeten blijven, niet meer vertrouwelijk zijn. En aan de andere kant vind ik het ook als oud diplomaat uh, wel interessant dat ook u en, en, en uw luisteraars nu inzicht krijgen in hoe die wereld eigenlijk een beetje in elkaar zit. Ja. Uh, dat is denk ik voor het publiek uh, helemaal niet verkeerd. Het publiek en ik ook zitten te smullen, meneer Timmermans. Ja, <laughs> Goed, dank u wel voor de uitleg en uh, uh, succes met het debat en de brief. Okay. Ja, dank u wel, dag.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 Will keep you in my mind the way you make love so Whitey's Rhythm of Love. BNN Today. Op dit moment kun je hem elke donderdag voorbij zien komen in Wie is de Mol? Want uh, daar is hij een van de deelnemers. Maar presentator Art Royakkers die gaan we vanaf nu nog veel vaker zien bij de publieke omroep. Want sinds deze maand is hij weg bij Net 5 en in dienst van de Avro. Art, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, gefeliciteerd. Daarmee. Ja, dankjewel. Ja, wat, een, wat een heugelijk feit, hè? Ja, daar zijn we collega's bij de publiek omroep. omhoog. Ja. Dat is ook wel weer gezellig. Zo voelt het ook wel. Ja, Heb vind je ik nou ook wel. tijdens de opnames van Wie is de Mol uh, lekker naar binnen gekletst? Daar bij de Afro? Ging het zo? Dat was mijn enige doel. Van die hele deelname was dat precies de bedoeling. Ja. Nee, nee, die opnames van wie is de mol waren in het voorjaar. En uh, de contacten met de Avro over de overstap, die zijn pas veel later gekomen. Hm. Uh, dus dat, uh, ja, misschien hebben ze wel gekeken naar de eerste aflevering en gedacht. Uh, nou, die is wel leuk voor ons. Maar ja. ik heb daar niks van gemerkt. Nee, nee, nee, Want je doet het natuurlijk wel behoorlijk aardig. Uh, iedereen is fan van jou, maar vooral van, van het programma. Maar je staat op nummer één, toch? Van de mol wie het zou kunnen zijn. Ja, dat zijn. heb ik me laten vertellen, ja. ja. ja op, de, op de site van de AVRO, ja. dus de kun je dat dan invullen... en nou daar sta ik blijkbaar heel hoog. Ja, uh, laten we even, trouwens, even een fragmentje horen. Um, even kijken, jullie moesten een hindernisbaan... met snipers en boobytraps doorkomen om bij een kluis te komen. <laughs> ja. En alle andere teamleden, die zijn nog gesneuveld. En alleen Jan Koijman en jij zijn nog over... en met z'n tweeën dan wagen jullie erop. Maar wacht ja. eventjes, want nu zijn we op het stuk... wat nog niet bekend is voor ons, toch? ja. Maar jij moet dus heel erg voorzichtig zijn, Art. Dus blijf maar heel even wachten. Ik ga wel vooruit, we moeten niet samen gaan. Ja. Ik probeer de hoek te halen nu. Maar zit jij nu? Wacht even, Art. En toen stond ik er alleen voor. Ja, het grappige is... Wat ik, klinkt dat dood serieus <laughs> zo, hè? <laughs> ik, ik, kijk, ik kijk het niet, maar als ik dit zo hoor, denk ik wel... Ik snap er geen bal van, maar het klinkt wel heel spannend. Dat wel. Ja, heel spannend en ja. bloedserieus ook. Terwijl ja. het, uh, het, was, het was vooral heel erg spannend en ongelooflijk leuk om te doen dit. We moesten parcours afleggen, konden afgeschoten worden. Bommen, rookbommen die af konden gaan. Het is dus een soort uh, nou, jongensavontuur. Ja. Waarom denk jij dat jij wordt getipt als de mol? Ik denk dat ik gewoon een heel onbetrouwbaar hoofd heb. Ik <lacht> denk dat dat als... <lacht> nou, Art roy je kan veel over jou zeggen, maar dat dus niet. Je hebt een heel beschaafd, ja. braaf hoofd eigenlijk. Nou, dankjewel, dankjewel, ja. dankjewel. Nou ja, ik heb geen flauw idee. Ja, dat uh, mensen die uh, de afleveringen kijken, die hebben in één keer het idee dat, uh, dat ik de mol zou, uh, zou zijn. Ja. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, schuilt toch iets niet. Maar ja, jij gezacht. kijkt niet. Nee. Ja, nee, ik kijk niet, dus je kan het niet zeggen. Nee, maar ik heb wel iedereen even uitgehoord over je. Dat natuurlijk wel. Um, en ja. wat wordt er gezegd dan? Ja, nou, dat je dus een, een soort, soort, soort een prachtige masker hebt van, van, van netheid, maar daarachter. Uh, ja. Lichte, lichte, is het ligt bende, slinkse karaktertrekken die, die spatten aan alle kanten uit. Stiekem toch. Zo, zo komt het een beetje over. Um, maar ja, je, je ja. hebt natuurlijk wel eerder dit soort programma's gedaan. Hè, of tenminste een soort van. Uh, een Peking Express, Return to Sender. Um, nou, vooral ja. Peking Express. Um, we hebben even een compilatie gemaakt van een aantal van jouw programma's. Dus onder andere Peking Express, Express Return to Sender en De Spaanse Droom. Luister even mee. Mijn eerste stop hier in Kisumu is dus de plek waar de schalen vorig jaar gemaakt werden. De werkplaats van Millicent. In vijf jaar Peking Express werd maar liefst 40.000 kilometer afgelegd. Dat is net zoveel als een rondje rond de aarde. De duo's doorkruisten 17 verschillende landen en ontdekten de meest verschillende culturen. Los ganadores del sueño español. Son. Coco En dat was allemaal net vijf en het klinkt hartstikke goed. Dat was allemaal net vijf. En toch ga je weg. Ja, klopt. Nou ja, maar ik zat vijf jaar bij uh, Net5 en, en mocht daar hele mooie programma's doen. Nou, je hebt er een paar laten horen. Het Pekingspres was natuurlijk fantastisch om te doen. Ja, dat vond ik uh, ook echt maar, fantastisch. Ja, ja. ja en maar nou, dat hield op, uh, want het is gewoon een heel duur programma om te maken. En daarnaast begon het bij mij na een aantal jaren wel te kriebelen om, uh, ja, om weer een keer iets anders te gaan doen. Uh, en toen kwam ik via via, of naar nou via via, ik kwam in contact met mensen van de AVRO. En die kwamen met een, met een bot en zeiden, nou bij ons kun je weer wat meer inhoudelijke programma's maken. Uh, ja, dat was wel heel erg aantrekkelijk. Dus ik heb met pijn in het hart net vijf uh, achter me gelaten. Je gaat voor de inhoud. Ik ga keihard voor de inhoud. Je, je komt natuurlijk, daarvoor kom je van, uh, van de NOS, en, en van de NPS. Ja. Toch? NPS van... inderdaad, ja. ja. ja. ja. Van de inmiddels ter gegaane rubriek Nova. Daar heb ja. ik ooit als verslaggever gewerkt. Dus ik heb een, een, een journalistieke achtergrond, die heb ik volledig te grabbel gegooid door <laughs> naar het amusement over te lopen, vinden mijn oude collega's. Ja, ja. En nu keer ik langzaam weer terug in, nou, in ieder geval in de, in de schoot van de publieke omroep. Ja. nou ja, daar heb je natuurlijk wel ook al ervaring, niet zo heel lang geleden nog. Um, twee jaar geleden, de eer had je om de zomer draait door te presenteren samen met mevrouw Jansen ja. Ook nog even een fragmentje. Mohamed Mohandis is de nieuwe voorzitter van de Jonge Socialisten. We hebben een gesprek over homoseksualiteit in het dierenrijk. En 3FM DJ Erik Korton komt vertellen over zijn ultieme festivalgevoel. En dan hebben we ook nog live muziek van de band Drive Like Maria. Het is 24 graden en live vanuit Amsterdam is dit en de zomer draait door. Ja, en dat weten misschien de meeste mensen nog wel. Dat je toch behoorlijk. Of het hele, ja, het hele de zomer draait door, werd behoorlijk afgezekerd. Terwijl als ik dit zou horen, Klinkt toch hartstikke leuk. Hard. Ja, en bovendien was het 24 graden. Dus dat waar maakte iedereen zijn druk om, kun je afvragen, hè, als je nu naar buiten kijkt. Ja. Ja, snap ik eigenlijk ook niet veel. Ja, ik heb daar toen, uh, ik kijk er met heel veel plezier op terug. En uh, ik heb daar uh, heel veel lol aan beleefd. heb ervaring op kunnen doen. Dat was het dagelijks live programma. Dus ik heb dat als iets heel uh, tofs ervaren. Alleen al het idee dat je elke dag op je fiets door de stad uh, naar de plantage hier uh, in Amsterdam kon fietsen. Nou, ik woon, af, uh, ik woon in Amsterdam en dan kon mm. je op je fiets naar je werk. En dat had, dat was een hele mooie zomer. Maar ja, de, Voor mij de dan. kritieken waren wat minder. Dat zal je toch ook wel iets gedaan hebben, of niet? Ja, nou ja, er, er komt dus heel veel druk op zo'n programma... als, er, als die, die kritieken losbarsten. Nou, uh, ja, dat, dat gebeurt dan. En uh, dat is ook wel weer uh, louterend. Of daar leer je weer van. Ik bedoel, als je alleen maar wind mee hebt in je leven... dan, uh, dan kom je wel heel snel ergens. Maar uh, daar heb je ook niet alles aan, denk ik. Ach, je gaat nu naar de Feyenoord. Nou, naar Feyenoord. Ik, ik lees Feyenoord hier. Feyenoord? Oh, ja, nee. ja. Waar heb jij ja. het ja. nu over? Arter roy gaat naar Ga ik Feyenoord. Ga naar Feyenoord? Nou, we hebben nieuws. In plaats van Benakker. Ja, nee, ik, dat gaan we zo meteen doen. Um, nee, nee. Ik wou ah, zeggen, je okay. gaat naar de AFRO, dus het is allemaal hartstikke goed ja, gekomen. Dat is toch ook een beetje het fijne van... Het... Nee, dat is trouwens helemaal niet waar wat ik nu zeg. Nee. <laughs> Pas op hè, lul, je liet uh, ja. helemaal vast. Uh, zo meteen te zien in Zo Moslim, of tenminste komende donderdag. Nog even heel kort, ja. wat is het voor een show? Uh, heel kort, half negen, Nederland 3 live vanuit Amsterdam. Uh, zo moslim, dat valt in de traditie van de andere zo-programma's die de AVRO heeft gedaan. thema-uitzending waarbij we op een vrolijke, informatieve, scherpe, luchtige manier praten over de islam in Nederland. Dat doen we met moslims, dat doen we met niet-moslims. Wat weten we eigenlijk van de islam, wat vinden we ervan? Uh, nou, dat gaan we met elkaar bespreken met de panel-BN'ers. En dat mag ik allemaal op een, uh, op een fijne manier aan elkaar uh, uh, praten. Ik ben de hier van de avond, daar voel ik me buitengewoon vereerd mee dus te zien aanstaande ja aanstaande donderdagavond artrowerkers dank je succes bij de avond oké okay. dankjewel. Op de Een dramatische dag in de historie van Feyenoord. Leo Beenhakker vertrekt als technisch directeur bij de club. Om daar niet als een kind voor, de, voor het hoofd van de school te staan, hou ik de eer aan mezelf. Ik denk dat ik dat recht heb gezien mijn leeftijd en gezien mijn carrière. En eh, bedank ik zelf voor de eer om, om mijn contract nu te verlengen. Harold je zoekt een plaatsje in. Hoe komt dit nieuws aan bij bekende Rotterdammers? Litouwers, die zat lekker in de zon op Curaçao toen hij het nieuws hoorde. Ik vond Benakker vond wel een man naar maat, eerlijk gezegd. Hij was rechtlijnig. Past er wel in het beeld, in het kader van onze club. Maar de, de conclusies van al de mensen die hij gehaald had. waarbij ze toch niet allemaal optimaal hebben gefunctioneerd. Eh, daar wordt hij dan nu op afgerekend. Ja, maar nou, zo gaat dat kennelijk in de voetballerij. Het leven gaat daar weer gewoon door, weet je wel. En Leo komt wel weer op zijn pootjes terecht. is de hand genoeg. Ja, nou ja, zijn Feyenoord hart blijft positief. Uh, hoe zit dat bij oud-widoka Dennis van der Geest? Wat vindt hij van deze tegenslag? A, ah, vind ik het moment niet zo heel erg uh, gelukkig gekozen. We moeten toch binnenkort tegen Ajax voetballen. Dus dat uh, schiet er weer niet op. Weet je, ik, uh, ik heb, heb gewoon dingen gezien het afgelopen seizoen... Maar met onder andere de 10-0 bij PSV, waar ik bij ben geweest. Al sturen ze iedereen weg. Het gaat gewoon nog jaren duren voordat het daar weer een beetje in orde is, volgens mij. Topkok Herman Den Blijker die maakt zich ook ernstige zorgen na vandaag. Nou, ik hoop dat hij wel blijft komen eten, want dat is een hele trouwe gast, dat hij kan eten hier zo, dus wat er gaat, vind ik het erg jammer. Hij eet altijd lekker en gezellige vent. Weet wat hij wil, de Cordelebot. Ik vind hem goed. De man is voetbal, hij zal er verstand van hebben. En het gaat niet zo lekker, dus er zal iemand zijn kopje rollen. Nou, ik hoop alleen maar dat het blijft komen eten hier zo vanzelf. Dat is een gezellige mannen voor te koken. Is het is een lekker bekje, hoor. Ja, en heeft de ras echte Rotterdamse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... Marja van Bijsterveld nog verdrietige gevoelens over het vertrek? Ik had me nog niet geworden, om het maar zo te zeggen. Dus, uh, nee, ik heb er, ik, ik heb er geen, helemaal geen verstand van. Ik geloof dat het een grote trainer was en is, hè. Maar verder heb ik er helemaal geen verstand van. Gaan maar aan. In voor fijne odeen. Geen woorden, maar daden. Leven fijne odeen. Zometeen meer voetbal in de tweede deur. Telstarnak. Na het nieuws. Dit is Radio 1.